Badminton Club Goorle organiseert een badmintontoernooi toernooi in Sporthal De Haspel. Wel op 7 juli, dus dat duurt nog heel even, maar het gaat heel erg goed komen. Ik heb Monique aan de telefoon. Hallo Monique. Hallo. Ja, de Badminton Club Goorlen, Ja, jullie zijn een grote vereniging. Als ik zie hoeveel leden jullie hebben. Uh, ja, we hebben spelen op drie avonden, of twee avonden en één ochtend. Dus met verschillende groepen tot meer dan 100 leden. Ja, inderdaad. Bestaan jullie al lang? Uh, meer dan 40 jaar. Een paar jaar geleden uh, jubileum gevierd. Oké, okay, en hoe moet ik de samenstelling uh, zien van jullie leden? Is dat jong en oud door elkaar heen? Of zijn het meer ouderen? Of is het meer ja, we hebben op vrijdagavond trainen we met een groep van uh, plus-minus 40 jeugdigen hè, tussen de 6 en de uh, 16 jaar... Hmm. Uh, woensdagavond uh, zitten we eigenlijk uh, met recreanten en dat kan eigenlijk vanaf de 18 uh, tot ja, hè, 65, 70. En op maandagochtend hebben we een groep, uh, ja, die zijn wat ouder, hè, vanaf uh, 60 ongeveer. Maar er ja. kan ook nog iemand bij zitten die wat jonger is. Ja, inderdaad. Badminton is een snelle sport, hè. je moet er goede conditie voor hebben, lijkt mij. Ja, dat klopt. <laughs> En een beetje techniek erbij en tactiek helpt ook heel goed. Ja, inderdaad. Als ik nog helemaal niet kan badminton, het lijkt me wel leuk, want ik kijk er wel eens naar. Ik denk ik wil dat ook leren. Geven jullie ook cursus hierin? Uh, op dit moment hebben wij geen trainer meer bij de recreanten. De jeugd die krijgt wel echt training. Uh, maar uh, je kunt het wel op alle niveaus doen. Uh, hè. We spelen met ja, recreanten die uh, inderdaad niet meer zo goede conditie hebben. En uh, toch een leuke partij kunnen spelen. En daar kun je zo makkelijk aan aansluiten. Ja inderdaad. We nou, organiseren jullie een, uh, ja, een badminton toernooi hè, in Sporthalve sporthal De Haspel. Ja, wie weet komen daar heel veel mensen naartoe om te gaan kijken. Uh, is badminton over het algemeen een populaire sport of uh, ja, komt het eigenlijk uit een dipje? Uh, Wij hopen dat het onderhand een keer uit een dipje gaat komen. We hebben natuurlijk uh, wel steeds meer goede spelers in Nederland waardoor het wat meer aandacht krijgt. Uh, maar we verliezen het nog steeds van de populairdere sporten als voetbal, hockey en uh, tennis. Ja inderdaad, maar ja er, is, uh, ja er is hoop aan de horizon toch? Ja, klopt. Ja, en talenten. Ja, inderdaad. Uh, hebben jullie goede talenten? Uh, ja, heb je een paar namen dat je zegt, nou, daar moeten we echt nou, voor oppassen, klopt, want dat zijn wel ontzettend goede. Eef, ja, Eefje Muscus uit Goorlen. Ja? Uh, die is begonnen bij BC Goorlen. Oké. Okay. Dus daar zijn we wel trots op. Uh, we hebben ook... Um... Uh, Eke van Beurden Die speelt op dit moment uh, niet meer bij Goorlen Maar die is wel bij ons begonnen ja. Die doet het ook heel goed En we hebben ook een, uh, jeugd, ja, een jeugdlid Die het op dit moment ook heel goed doet En uh, al meerdere dagen in de week uh, aan het trainen is Oké, okay, nou hartstikke goed Bekende naam in elk geval hè? Ja. Ja. Goed, nou even over dat badminton -tunnel. Je hebt wat plaats gaat vinden op 7 juli Hoe moet ik dat zien? Ja, wat voor teams doen er mee? Ja, uh, wij spelen op, uh, met drie teams. Of, uh, drie teams. Uh, je kunt mixdubbelen, dubbelen, heren dubbelen en dames dubbelen. Er zijn uh, 72 teams die meedoen. Zo. Um, en we spelen eigenlijk vier uur lang achter elkaar. Uh, worden die ingedeeld? Um, tuurlijk om te winnen, maar vooral vriendschappelijk. En uh, we eindigen met een uh, prijsuitreiking en een loterij. Oké, okay, en hebben jullie een soort tribune waar mensen kunnen kijken dan? Of hoe moet ik dat zien? Uh, de Haspel heeft inderdaad een kleine tribune waar uh, iedereen van harte welkom is om te komen kijken. Nou heel goed. Nou, even de laatste details. 7 juli. Hoe laat begint het en waar kunnen we de Haspel vinden voor mensen die het, uh, die het niet kennen? Ja, Het begint om 7 uur de eerste wedstrijd en we spelen dus tot half 12. En uh, de sport van de Haspel ligt aan het Grobbendonkpark in de wijk De Helle in Goorlen. Oké. Okay. Nou Monique, dankjewel je wel en uh, ja, veel succes. Doe je ook nog mee? Uh, ik organiseer het. Okay. Dus ik zit aan de kant de, de punten te tellen. Oké, okay, goed. Nou, heel veel succes ermee. Dank je wel. Ja, dank je wel.